Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In New York zijn ze bang voor een onrustig dagje. Het heeft allemaal te maken met de uitspraak tegen oud-president Donald Trump. Een jury vindt dat hij schuldig is in de zaak rondom pornoactrice Stormy Daniels. Jaren voor de verkiezingen hadden ze seks gehad. Trump betaalde haar geld om dat stil te houden... en rommelde in zijn boekhouding om die betaling te verbergen... In Amerika zijn de meningen verdeeld. Anybody else would probably go to jail for it, so I don't know why he would, he should he get let, let off different. easy. He shouldn't be, yeah, yeah. he should be held to the same standards that we are. So this is something that has shown to all of the American people out there how corrupt our government and our court systems have become. De burgemeester van New York zegt dat de stad is voorbereid op ongeregeldheden. Welke straf Trump krijgt, horen we trouwens over anderhalve maand. Goed nieuws over de Slovaakse premier Fico. Hij ligt niet meer in het ziekenhuis... maar is naar zijn appartement in de hoofdstad van Slowakije gebracht. Dat zeggen media daar. Fico werd eerder deze maand op straat neergeschoten... toen hij zijn aanhangers wilde begroeten. Hij werd meerdere keren geraakt en was er slecht aan toe. Bungelend in een bouwafvalzak hangend aan een grote kraan. Zo probeerden monteurs in België een lantaarnpaal te fixen. Foto's daarvan gingen de afgelopen tijd viral... De actie is levensgevaarlijk en het elektriciteitsbedrijf is dan ook woedend. Zij zeggen dat ze de monteurs op de vingers hebben getikt... en voortaan niet meer inhuren voor klussen. Het aantal jongvolwassenen met een bijstandsuitkering is opnieuw gestegen. In april waren het er 39.000 in de categorie tot 27 jaar. Dat waren er 3.000 meer dan een jaar eerder. Er zijn wel veel vacatures, maar volgens het CBS zijn die vaak niet in beroepen die interessant zijn voor jongeren. Bij jongeren zal het gaan op een, dat ze op zoek zijn naar een bijbaan. Ja, dat zijn niet altijd waar de meeste vacatures in zijn. Ze zijn er wel, maar we zien ook bijvoorbeeld dat een aantal vacatures in bijvoorbeeld de horeca... waar relatief veel jongeren uh, werken, Die wat zijn afgenomen. Daardoor kunnen ze dus moeilijk werk vinden en blijft een groter deel langer hangen in de bijstand. Het weer nog vanochtend veel grijs en kans op een buitje. Ook vanmiddag kan er regen vallen. Op sommige plekken kan het best even plenzen. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt max 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. In the chilly thousand minutes of uncertainty. I want to be in the warm heart of your love.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 Van Catch the Wind. En uh, we zitten alweer in het tweede uur, eigenlijk. eigenlijk. Hij was toch ook een protestzanger? Uh, ja, ja, ja, ja. Dat was toch uit de tijd van... Uh, Dylan. Hè? Ook allemaal. Uh, Onze vriend Willem vergeleek hem net met Bob Dylan. Hij heeft Bob stemmen. Dylan? Ja, ja, ja hij ja, hem lijkt er wel een beetje oude, op, hè? Oude Bob Dylan. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, ik Lef, heb, Lef uh, Lef heb, Lef uh, nog, eigenlijk? Ja, ja, ja. Ja, oh? ja hij leeft ja, ja. nog. Ja. ja. het het mooie nummer? Atlantis heet dat? Dat is een nummer. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, ik, um, ja, ik heb uh, een, een verzoekje, jongens. Een verzoekje? En Helemaal is... uit Canada. Ah! Meen je dat nou? Ja, dat ja, is ver weg. Ja, dat is ver weg en uh, dit, uh, dit is een beetje. Uh, Wacht even, ja. ik moet even vertalen. Ladies and gentlemen, we got a request from Canada. <laughs> ja. Uh, we we got, uh, no, What kind of request, William? Uh, gewoon een muziekstuk. Ja. Yeah. Will you please uh, talk in English? <laughs> oh ja. Een uh, music, music piece. Een <laughs> piece of music. Een piece of music. Yes, en jongen, werkelijk. Nou ja, goed. Really. Maar in ieder geval. Dus Re really. Ja, uh, dat is really. Ja. Really. Is really. Ja, <laughs> ja. ja je, bent nie, je bent er nog niet zo makkelijk van me af, hè? Dat voelt <laughs> helemaal niks. Maar in ieder geval, uh, uh, voordat ik dat nummer draai, uh, plak ik er even eentje. Ja, een klein stukje. Dat, uh, ja. Mensen vragen me wel eens: van Willem, jij herhaalt altijd alles. Hoe, hoe doe je dat toch? Nou, daar heb ik het volgende antwoord op: Ik heb geen money meer, ik heb geen money meer, ik heb geen money meer, ik heb geen money meer, ik heb geen ik heb geen money voor een vrouw, vrouw. ik heb ik geen money voor een plan. Pla pla pla pla ik heb ik geen money voor money wat shit, shit, shit. shit, shit. Al mijn money dat zit, zit, zit. In het echo, Ja, dan ja, wat, wat moeite je dan mee, hè? Ja, ik heb geen ja. ge nee. Wie was dit? Was dat ook Herman Vinkers? Ja, natuurlijk. Ja. ja. Maar goed, uh, dat brengt mij wel weer gelijk bij het volgende bruggetje. Want uh, uh, een, een, een anonieme luisteraar, die stuurde dus net een berichtje. En dat had te maken met over wat je wel en wat je niet kunt zeggen tegenwoordig in... Uh, op de radio. Op de radio <laughs> en in het algemeen met Nederland natuurlijk. Mm -hmm. Even kijken mooi die anonieme dame waar we zitten. Joke, waar ben je? Oh, hier ben je. Jogi die zegt dus, dat geldt ook voor alle Nederlanders, dat je geen grapjes mag maken over verschillende enzovoort. Toen vroeg zij, zou jij het volgende nummer kunnen draaien en met de titel dat, die dus. Oké, nou. Ik heb hem opgezocht en ik geloof dat ik hem gevonden heb.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 Jij bent de koe, ik de stier Oh Herman ja, Eén uur met jou is vijf kwartier We staan samen stijl ik het station We staan samen stijl ik de kom We staan samen stijl ik de bonbon We staan samen stijl de rups, ik de coco Ik staan ben het zakje, jij de thee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 Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik je nou echt mogelijk. Wij zijn het varken en de tang. de romantiek, er bestaat de toch helemaal en een vries. Dat mijn Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de, de, ik ook, ik ben de kip, jij bent de, de, de grill. Staan in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 Me Het leek me ook sterk. Het leek me ook Leuk, so, ja, ja, nou je al voor, voor Joke Westerberg Ja. Helemaal van uh, uit Nederland naar Canada toe en uh, ze stuurt dus net van eh uh, seizoen mee. Met ja? die hoge uithaal van hem en vingers. Ja? En ze zeggen, het hele bos is geen grizzlybeer met een <laughs> Nou, dat vind ik toch wel weer... Dat is een goede. Uh, ja. Beste luisteraars, we gaan nu over naar een serieuze zaak. Want onze Willem Bruist gaat uh, met Gerry praten over allerlei onderwerpen aangaan het pluspunt. Oh, echt waar? Ja, oh. heeft hij me net ingevraag? Oh, Dat ja. wist ik niet, maar spannend. Nee? Nee? Willem, aan jou het woord. Mij het woord. Nou, uh, nou dan zal ik dit... Hey, Willem, jij het woord? Oh, sorry. Gerrie, de microfoon voor jou. <laughs> Vreselijk zijn jullie allebei. Dat is hij dan, maar die snel Ja. Je mag niet wijzen, hè? Dat weet je, hè? Nee, nou, maar. Heb maar. je moeder verteld, dat mag niet wijzen. Ja, maar hij komt uit het oosten. Ja, dat is waar. Ja. Er waren inderdaad er waren ooit mensen die wezen de hele dag. Ja. En ze waren toen met z'n uh, zessen. Ah, dat nou, waren wezenkinderen? En toen zei het ook van je mag niet wijzen. Ja. En toen had je nog maar voortops. Weet je wat ze ja. altijd zeiden als je wees? Als je wij, wijs. Weis, wat, zei, wat zei je moeder dan? Ehh. Kiki Loonenberg, jij heren Roeder, je kan van de klap. <laughs> nee, dat zei ze nee, altijd. Ja, daar bij jullie, maar niet bij ons. Ja, maar dat was, dat was de vraag niet. Goed, Gerry. En jou hoor. Uh, ja. uh, ik begin met Hoort zegt het voort. Okay. Nou, Waar denk je dan aan? Uh, Buffalo Springfield. <laughs> Zandvoort. Oh, <laughs> Hoort zegt het voort. Hadden, vroeger hadden wij een, uh, een omroeper, Zandvoortse omroeper. Ja. die zijn ja. er niet meer. Oh. Hè? Nee. Klaas Koper was de ja. laatste. Ja. Ja. ja, Die is overleden ook. Oh, okay. Maar die, dat, een, elk dorp had, een, had een, een omroeper. Want vroeger had je natuurlijk geen kranten, weet ik wat allemaal. En dan werd dat dus met een. Met zo'n. Uh, ja, ja. ja, wat hoe heette dat eigenlijk? Een, Dorpsroep, een, ja, een, een gong of zo. Een gong, ja. En dan ja. zei hij: Hoort, zegt het, voort En dan vertelde hij dus van. Alles. Soms gebeurt dat nog wel eens bij huwelijken. Dat iets aangekondigd wordt, zeg maar. Nou, dat, de, dat klopt wat je zegt. Even ja. inbrengen, dat klopt. Ja. Wat, zeg maar. Want op mijn huwelijk, uit een verleen. Dat is uit de tijd dat men nog Duits sprak, zeg maar. Ja. lang is dat geleden. Ja. Hadden wij dus ook inderdaad zo'n zo stadsoproepen, die kwam naar ja. aan bruiloft toe. En die stond ja. midden in de zaal. Ja. En de keten die ons aan en dan zijn die... Middenhoorn, mid mid Had ik maar geluisterd. Dat was een andere, dat was een andere. Oh, <laughs> okay, sorry, ik ga verder even. Oké, okay, maar goed, in ieder geval op 26 juni... Juno, you know, moet je dan zeggen, juni met een N... Uh, organiseert Pluspunt een Zandvoorts culturele ochtend. Volgens mij op een zondag. Is dat op 26 juni? Ik weet het, het staat er ik, niet bij. Maar ik dat... kom op 24 juni uit, uit, uit uh, de uit, uit, oh. uit Londen terug. Oh, dus dan dan we, is ja. de 25e automatisch een zaterdag. Ja, wacht even, en dan dit... is zondag. Nee, dat klopt niet wat je zegt. Nee? nee? Dat is zondag in Engeland, maar dat is toch hier niet? Oh, ja, dat is, lopen maar... altijd de dag voor, hè? Dat is een Engelse zondag. Een Engelse, zondag. Een Engelse zondag. Nee, dat is één uur wat ze voorlopen, volgens mij. Of, nou, acht, nee, achterlopen. uur oh, nee. Volgens mij twaalf af. Twaalf, oké. Okay. Lazy on a sunny. Ah, oh, een sunny afternoon. Ja, ik dacht dat zondag nee, nee, dat is oh, Sandé, ja, nee. ja, ja. Weer wat anders, ja. <laughs> maar goed. Neem me niet kwalijk. Ik, jullie hadden het woord. Neem me niet kwalijk. Nee, geeft niet. 26 juni. Zand wordt culturele op. culturele... Ik probeer een half uur de koekje op te eten. Maar dat lukt gewoon niet. Kerry. Eh, er wordt dus medewerking verleend... door de folklorevereniging De Wurf. Nou, die kennen jullie wel. De Wurf. Ach, heb nooit van gehoord. Dat is voor Zandvoort. Dat is een uh, in klederdracht. Hè? Die hebben dus de oude Zandvoortse klederdracht Hebben die nog okay, aan. Het okay. zijn nog maar heel klein clubjes. Zit Maria stand... er ook niet bij? Maria... Nee, dat is een ander. Dat is weer, een ander. And, dat is weer een ander. Maar ze heeft af en toe wel... Uh, ze loopt, in klederdracht, loopt ze wel in klederdracht. Maar ze zit niet bij de wurf, dacht ik. Maar hou me goed. Ja, het laatst, had ik, laatst had ik een wurf. Ik ben naar huis gegaan, maar daarna ging het... Uh... Ja. Ik kan ook nooit serieus kan ik iets vertellen hier. Hoe is het met jouw wurf... Uh, schurf bedoel je je zag maar, maar krabbel en dan wordt de medewerking ik ga praat gewoon door ja. door Guit de vishandel die staat op het, op het plein daar weet je wel. die verkoopt haring en allerlei lekkere vis de kaashoek in Zandvoort en de sierkunst van Henk Bluis en de voormalige dorpsomroeper Gerard Kuiper ja. die is ook nog dorpsomroeper geweest heel even ja, na, na, uh, Komt die ook, ook niet altijd op de nieuwjaarsrecepties? In, uh, zou kunnen, weet gemeente. ik niet meer. Ja. Weet ik niet. Maar je ja, kunt op zijn minst kunnen zeggen, god, dat kan maar zo. Het ja, zou helemaal kunnen. Ja, bedoel ik. Het ja. wordt dus een hele gezellige ochtend en uh, met koffie en zandvoorts lekkers. Oh, dus jij komt ook. <laughs> Sorry. Oh, Sorry. oh ik, ik, ik ga ook gewoon. Gewoon gewoon dat is toch een compliment, Gerrie. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, zo is het ook ja, bedoeld. Vindt het wel leuk, ja. hoor. Ja, ja. Ja. En dan hebben we Freek Veldwisch? Die, nee? uh, Veldwies, nee? Veldwies. die uh, zit dus ook in de wurf. En die gaat dus vertellen over de geschiedenis van Zandvoort. Oh, de oude geschiedenis, ja. toen er nog uh, visloopsters waren, zeg maar. Die van Zandvoort naar Haarlem liepen over het uh, visserspad. Oh ja? Ja. Maar was dat met toen ook Door de duinen? Ja, door ja, de waar? duinen. Ja. Met manden vol met uh, vis. En dat gingen ze dan in Zandvoort uh, gingen ze, uh, verkopen. Hoe deden ze dat aan, aan het, het einde van het visserspad? Want ik fietste daar wel eens. Nou, dan daar heb ik, en dan moet ik altijd tussen zo'n hekje door. Dan kom ik ja. nauwelijks doorheen met die fiets. Doe, doe, maar doe die hekjes waren er toen nog niet. Oh. Ja, dat is heel lang geleden. Hè, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar dan moesten ze een heel eind lopen om die vis te verkopen natuurlijk. Want, ja. Maar, maar uh, waar, waar, waar werd die vis dan gevangen? Want je, ja, de, bij ons in de zee. Ja, maar dan, dan, dan, dan liepen ze richting Bloemendaal. Ja. Met, oh, ja. Het, visserspad. Ik ken het, het visserspad. Ja, ik ken het visserspad, ja. maar ik dacht dat ze vanaf Bloemendaal hier naartoe kwamen. Nee, aan de Ja, natuurlijk. Nee, Want die ja. Bloemendaalers konden niet vissen. Nee, die moesten ze. Nee. In, nee die daar, die ja, kochten dat van de Zandvoort. Ja, die deed het. Ja. ja. En, uh, dus... <laughs> als blikken konden de dode, en nu iemand bij de techniek gestaan die er eigenlijk niet meer was? <laughs> Ja, je had in Bloemendaal, of daar in, in, in, bij Kraantje Lek, zeg maar. Waar het visserspad... Maar het Kraantje Lek, daar eindigde ja. het, dat visserspad. Ja, maar hè, daar heb je daar... de zanderijvaart, heb je daar. Ja. En daar werd ook gevist, hè? ja Maar is er nou niemand die... In, in, in, dat, dat die een helder moment in hoofd krijgt... En, en, en denkt van... Een helder dat moment? Dat Kraantje Lek zullen we eens een keertje verhelpen. Leed je erin en dan de leed. Hebben ze nooit gedaan. Nooit gedaan. Het is ja. er nog steeds Lek. Ja. ja. Maar in ieder geval was toen het Kraantje Lek al een... een uitspan, hoe noem je dat een uitspan? ja, uitspanning? Ja. ja, dus daar kon je uh, je laven zeg maar met een glas water. Wat of kon weet je ik. doen? Ja, laven. Laven er in de Efteling. Ja, ja. Ik word helemaal, ik, ik krijg een woordenschat. Mijn vocabulaire <lacht> wordt dusdanig uitgespreid. Gebreid. Je nee, ja, Je hebt laafde zich aan water of misschien een bier, ik weet het niet, maar in ieder geval. Het was een oase daar, Dat een is een oase oud Nederlands van woord. Het is gewoon een Nederlands woord. Laven. Ja, laven. laven. laven. Ja. Ik ja. laaf, jij laaf. We, we hebben, hebben gelaten. Dan... En laverust net we waren. Ja. Oh, oh, oh. Ja, dat is toch een stukje cultuurverschil, denk ik. Maar eigenlijk. zo kom je Maar jongens, dit was <coughs> dus op. Dat is ja. zondag 26 juni. Wat is er dan? Nou ja. <lacht> <lacht> oh, sorry luisteraars. Excuus. Eh, Excuses. Excuse, sorry. sorry, sorry. <lacht> nee, Gerry, nee, Maar we, ik kijk er wel naar uit. We, we plagen je een <lacht> beetje. Maar, maar eh, zondag 26. <lacht> Ik kan het nooit uitvertellen. Nee. Wat wil je vertellen? <laughs> ja. Op zondag 26 juni is er dus die uh, Zandvoortse culturele ochtend. Hè? Van 10 tot 12 in de Blauwe Tram. En dat kost 2,50 euro. En je kan je aanmelden. Ja, nu bij haken de mensen al af, hè? Ja, nou, omdat. Ja, geld. Ja, ja 2,50 is. Je krijg je koffie, thee, je krijgt oh, een ze zijn er Zandvoortse ja. versnaperen. Ja, dat wilde ik vragen, Maar Wat is nou. Een typische Zandvoortse versnapering. Nou, dat zijn... Uh, wat ik kan me herinneren, dat zijn Zandvoortse uh, bolletjes. En dat is met chocola en zo erin, volgens mij. Die verkopen ze bij uh, Corrie, bij de kaashoek. Uh, en, het is, het is, uh, en die koekjes die, die ik wel eens heb meegenomen... Dat zijn die visjes, weet je, die koekjes. Ik kan me ja. er niet herinneren. Oh. Misschien de volgende keer. <laughs> hint, hint, hint. <hint> Ja, maar maar, de, okay, dus dat, dat, is maar dat is volgens mij uh, een echte... Maar ja, ze hadden vroeger natuurlijk niet veel. Nee. Want ze moesten die vis verkopen om hem om, om, om rond te komen natuurlijk. Want het was ja. heel arm hè, vroeger. Hè? Ja. Maar afstand. het is best nog een afstand hoor, dat is, dat is hartstikke lang. En dan is ja. zo'n mand vol met, met die vissen. En het is ook niet uh, straight on. Je moet nee, je een heuveltje ja, op, heuveltje af. Ja. Ja. Nou, het schijnt ja. wel dat die vis die in die mand zijn, die was zo vers. Want die kwam zo recht. Ja, die was heel vers. Ze hielden ja. mezelf met jou. Soms deden ze Ja, je ]zelf. had ook wel ja. vis die namen het terrein. Die, die, die loopt er vlak naast de spoorbaan. Dus die, die was er toen nog niet. Die, jawel. Die. Nee, die moesten echt, ze moesten echt lopen met van die klompen aan. Weet je dus dus echt heel klompen ook nog. Heel zwaar was het. <lacht> jonge, jonge. Een heleboel mensen die, die, die veranderden. Die veranderden uh, en heel langzaam, maar dan gingen ze ook verlangen en zo. En en, en dan zijn ze op een gegeven moment ook van nou, ik verwacht gewoon dat op een dag dan kunnen mensen vliegen. Dat zijn ze toen al. Ja, dat dachten ze. Ja, dat was. Ja. Ja. Ze hebben wel gelijk gekregen. Ze hebben gelijk gekregen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Zondag 26 juni, nou onthouden het luisteraar. Ja, ja, het is een plaat. Zandvoortse ochtend in de blauwe tram en dat is heel gezellig. En nou ja, dan hoor je over de geschiedenis uh, van Zandvoort, uh, wildem, zeg maar wildem. eigenlijk. Willem, ja. Willem, Willem. Ja, ja. Zullen, zullen we eens een keer proberen om Gerry een onderwerp te laten vertellen over pluspunts? serieus, zonder nou, dat zonder, zonder inmenging, dat, dat wij ons daar niet mee bemoeien. Nee, dat lukt ja, want, niet. Want dat wij zouden, zouden vandaag ook uh, zouden we het ook hebben over de contractverlenging. Ja. Uh, contractverlenging. Ja, maar, ja jou, jouw, jouw. contract. Mijn contract. Ja, loopt toch af. Het loopt af vandaag. Wanneer? Vandaag? Ja, dat weten we nog niet. <laughs> vandaag. Ik heb vandaag. Ik heb, ik heb het even nagaan. Oh, Aanhalen. Nee. Wat? Het is 31 mei, dus het loopt af. Dus laatste dag van de maand. Van heb jij toen jij het contract deed? heb je de kleine lettertjes wel. Ik gegeven? heb nooit getekend. Je hebt nooit getekend? Nee. Op school ook niet. Nee. Maar wie ik heeft een poppetje erop geschreven dan? Met ja, Dat dan? weet ik ook niet. Ja, ik, goed, ik kan goed tekenen. Zie je dan nou wel echt tekenen? Ja, ja ik kan tekenen, ja. Nou, goed tekenen. Ja. Dat is een goed tekenen. Nou maar goed, hij ik een vrijdag voor pluspunt. Uh. Nou, ik durf gewoon niet meer te zeggen. Gewoon doen, gewoon. Ja. Ik durf het gewoon te Let u even niet op hem, let u even op me. Bruis, hou ik op. Bruis, stil. Ik neem een slok koffie. Ja. Sorry. Nou, uh, oh. Ja. ja. Wij er niks. Ja. Nou, ja, wat ook stilte. leuk is, dat heb ik de vorige keer natuurlijk ook verteld, dat Line Dance, dat is ontzettend populair bij, bij uh, Pluspunt Line Dance. Ja. Hè? Zo, uh, ik weet niet wat je nu aan het doen bent, maar. <laughs> dat is dus elke, uh, hoe heet het? Uh, elke vrijdag. <laughs> niet lachen. Ik doe lach niet! Jawel, Zag je, wat ze je deed? lacht. Zag je, hallo, jij hebt een je de stok. Jij deed het voor. Ik bad momenteel niet meer mee. Ja, nee, heel goed. dance elke vrijdag ja. van half twaalf tot half één, een, een uurtje. Vijf euro per les. En je kan je inschrijven bij Pluspunt. En dat is hartstikke leuk, Linedance. Ja. Oké. Okay. Wordt steeds populairder. Zij gaan trouwens morgen op de dag bij Pluspunt, hè, dan is er dus die, die buurtdag in Noord. Gaan ze ook een demonstratie geven? dat is het leukste nou, Ik weet niet hoe laat, maar okay. er nou, staat ja, ik denk wel, het wel ergens onze want... agenda. Maar je gaat wel is... van de haak op de trek, want daar wil ik nog wat over vragen. Het buurtfeest. Wat wil je vragen? Is dat, is dat van, van Zandvoort Insight die het organiseert? Of... Dat is Roy van Buringen. Ik weet niet of Zandvoort Insight nog bestaat. Dat weet ik niet. Die staat daar de hele dag morgen. Ja. Uh, en ze hebben hun, uh, hun studiootje dan tijdelijk in uh, pluspunt. gegeven in de in de hut van oom Tom zeg maar in de in, de, in de caravan, de of caravan. in de camper van oom Tom. <laughs> de camper van oom Tom en die hebben dan allerlei dan kan iedereen langskomen er wordt van alles wordt er iedereen er wordt over verteld en ja. gasten en dus die zijn live aanwezig en er is ook denk ik iemand die uh, mensen interviewt uh, op, uh, het, zal, op ja. het terrein zeg ja. maar waar ja, alles ja, ja, ja. plaatsvindt. Ik heb begrepen uh, dat ja. David Molenburg uh, de burgemeester van Rotterdam. Hij opent het morgen om half elf. elf. Half elf. Ja, ja. ja en ja. dan uh, s middags komt Roy Donders zingen. Hè? Roy Wie? Donders. Roy ja. Donders. Ja. Ja. Kennen ja. de ja. mensen die nog? Wie is dat? Donders nog eens het oezer. Is, is ja. dat niet even vanuit mijn worstbroodje? Ja. Die, ja, die met Die pakken, die huispakken, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, hij, maar maar toch hij uh, is toch een mode ontwerp. Ja, maar dat doet hij volgens mij niet meer. Oh. Maar hij zingt nu en hij is getrouwd. En hij heeft een kind, ze hebben een kind. Dat hij is ik, had is dus ge... ik, ik dacht altijd dat, dat hij... Nee, uh, hij is gewisseld. van. Oh, van man is nu. Nee, dat is, daar is hij nu vanaf. Uh, ik zal Charles is vanaf? Hij is er vanaf, hij is nu oh, ik, zal, uh, Cheryl, <laughs> ik zal je, je vocabulaire dus daar een beetje uitbreiden. En dan noemen ze de Griekse beginselen. Oh ja, ja, ja, dat is waar. Ja. ja, nee, dat is heel keurig. Maar hoe komen ze daarop, de Griekse Nou, in Griekenland in Athene waren er ooit, maar het is al een heel ander verhaal trouwens. Maar wat wilde je vragen? Nou, uh, hij is dus uh, getrouwd. Hij is dus nu op, uh, hij is op een vrouw gevallen. En dat is, he, bevalt hem. hem. dat zal niet meegevallen zijn met die vrouw. <laughs> dat doet Maar ze hebben een kind, ze hebben een dochtertje. Kun je en zien uh, wat er gebeurt dat je valt, hè? Ja. Ja ja, ja ja maar hij is, ze zijn heel gelukkig en hij zingt ja. weer dus hij trekt ik ook weer eerder op ik heb eerlijk gezegd dan nooit een nummer gehoord ik ga, ja nou Het nu zou hem. je me hebben want ik heb daar geen nummer van kijk, maar ik zou, ja. had jij moeten vragen kijk, nee nee kijk, nee nee toilet joh leed. ik zou je vertellen uh, mijn moeder die was vroeger en uh, mijn moeder die, die, die, die, ja, was, ja, ik was enig kind dus zij was helemaal uh, op maagde blij ja. ja. ja, dus die was die was bang dat ik ook uh, een Griekse beginsel zou gaan ja. doen. Hè? Je denkt, je ja, die denkt dat ik dat zou Ja, die was bang. En mijn hart achterom, maar ik mocht nooit achterom. Mocht je nooit achterom? Nee, nooit... nee, dat is ik ja. Ja. Ja. Bel voor, bel bel. me voorstellen. Bel voor. me gewoon aan, dan doe ik ja. open. Ja. Ja. Zal, zal ik maar gewoon een stukje muziek opzetten? Nou, want het loopt nu wel dusdanig. Het loopt uit helemaal, de hand. helemaal uit de hand. Dat je zegt van: uh, van ja, nou ja, goed. Doe maar. Oh, ja, ja, ik wil weer aankomen. Ah, Even een adempauze. Ach, wat mooi. Ach, wat mooi. MUZIEK oh. you stood on the edge of your feather Expecting to fly While I lie way Ja, nou, Buffalo Springfield en uh, Expecting to Fly. Ja, misschien zullen de kijkers gedachten van gedachten... wat gebeurt er achter die deskop? Nou ja, iedere keer dan, uh, dan zie ik, uh, ik Gerry in gesprek... en dan, uh, dan kijk ik naar de deur en dan steek ik de hand op... en dan Gerry Gerry, die kijkt achterom. Ze is zo nieuwsgierig. <laughs> en dat gebeurt nog iedere week en iedere week straf ze erin. En ja, nu moest ik het bezuren, want nu, ja, nu is ze me te pakken... en ik kon geen kant op... Ik ja. ben getuige... Ja. Wie aangifte doen, of niet? Je <kwijnt> kan aangifte doen. Natuurlijk. Ik heb... Uh, uh, alle van alle uh, van MeToo, is dit? MeToo. Nee, me, Nee, YouTube is een andere... <kwijnt> er is een bandje, nee. Oh, <kwijnt> YouTube, MeToo. Hi. Hai. Goedemorgen ja. allemaal. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat oh, ja. zo? hier. Oh, wat wat kijk je blij, Gerrie. Is er wat gebeurd? Ja. Nou, ik was eventjes een beetje... Hè, dat ik dacht van... Nou, ik zal eens hem even pakken, hoor. Oh ja. ja. Heb je Willem gepakt? gepakt. Nou, <laughs> Ik zou Willem ook wel eens willen pakken. Ja. Maar als ik... Nee, heb zo... je mijn shirt gezien? Wat, wat er uh, achterop staat? Heb je mijn shirt gezien? Dus, wat, wat staat er op je shirt dan? Ik heb nog niet gekeken. No exit. No exit. No exit, oh jee. Oh jee. Wat, wat, wat zit je dan nou met te lachen, Gerry? Ja, nee, dat is... Hè? Ja. Ja, nou, ik vind, ik vind... Heb je nog wat leuks beleefd vanmorgen al? Want we komen net binnen Nou, wij hebben altijd wat ja, leuks hier. Wat leuks, ja. ja, er is ja. altijd leuk. Ja, want ja. Ja, je hebt toevallig... jammer dat je wat later komt. Charlie heeft vanmorgen in het eerste uur op die strip-act gedaan. Ja. Oh, ja. oh, meen ja, dat? Dat Alleen, veel... hij weet nu in ieder geval dat als je een ledenhoze uittrekt... en daarna direct we aantrekt, dat hij niet wil. Nee. Ik, heb nog, ik heb nog nooit een duif met een pikje gezien. Nou, die hebben ze wel, hoor. Oh ja, hebben ze die wel? Nou, een duif is toch een, een, het vrouwtje, hè? Nee. Ja, want de doffer is het mannetje. Oh ja, maar... Ja, ja, ja dat is waar. Hou daar even rekening ja, mee, nee. Ik zat van de week, zat ik naar buiten kijken... en gewoon de een boel lawaai en geschreeuw. Zag ik dus een mail, een echte mail, een hele grote... <coughs> excuses... Bovenop een ander zin. Ik denk, dat nou, is niet normaal. joh, viel die ene eraf. <coughs> die ene meel. En, en toen denk ik, van, dat gaat helemaal niet goed. En die andere die beter me. Hap! Dat is niet normaal. En toen waren ze aan het paren. Wat waren ze aan het doen? paren. Nee, ze waren aan het dammen. Nou goed. Ja. Ja, maar ze kunnen heel gemeen zijn hoor. Wat oh. een rotzakken zijn. Ja, dus, ze echt. zijn echt gemeen. Ja. Mag ik ook dus nog even iemand, wat vertellen? als uh, iemand wil weten waar Guusmeo is, dan uh, ja. Even, bedden, mag, mag ik ook nog even wat vertellen? Ja, zeker. Een jager, een jager, ja, ja. en een pastoor die gaan jagen. Ja. Schiet de jager op een konijn, mist die, zegt de jager, godverdomme, mis. Hey, mis, ja. Even later schiet hij weer op een konijn en zegt hij weer, godverdomme, weer mis. Mag de vloed, zegt de pastoor: Als je dat nog een keer zegt, zal Jotje je stra straffen. Ja. Even later schiet de jager weer op een konijn en dan mist hij weer. Zegt de jager weer: Godverdomme, weer mis. Ineens komt een bliksemlicht naar beneden en raakt de pastoor. Vervolgens roept een stem uit de hemel: Godverdomme mis. Wel, ja, God, die arme man. <laughs> dit zijn woorden die je moet je op een radio. Eh, niet Maar Ik vind. Ik doe vind, de schuif dicht en dan kijk even lachen. Ik vind dit een onzedelijke mop. Ik vind. Een, ik, ja, ik ben. Ja. Nou, ja. Ik ja. Ben, persoonlijk ben ik streng gelovig. Ja. Ja. Ik was gereformeerd enzovoort. En uh, ik heb. Ik heb uh, uh, geen naar aan de kerk. Vier keer? Ja, sorgens om open te doen alleen. Dan konden de mensen erin. Dan was ik een soort uh, van koster van de kerk. Oh. Vrouwelijke koster. Koster ja, kost ja, kost in. Koster in. Koster uit. Ja, toen. Allemaal Dan was ik er nog een terug heb Een leuke tijd gehad daar in die kerk. Maar goed. Ja, mama hou eens op met de gezwam? Ja, dit, dit, wat een gek verhaal is dit. Hè? Ja, ik vind het ook een, ja. Ja. echt gezwam van mijn moeder hoor. Ja, maar we ja. ja. over zwammen gesproken. Nee, uh, kom op zeg. Ja, nou, en verder? Nou, nou ver, verder is, moet ik nou even bijkomen en wil ja. ik dat jij nou eens voor mij nou eens een, een leuk stukje muziek draait, Willem. Ja, dat is dat, goed, dat, dat, dat een je, beetje... want, want jij inspireert mij altijd, want als ik jou zie, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan is het, dan, ja, dat is heel erg ja. Goed, dus. Nou, wat gaat er komen? Nou, ik zie jou altijd, ik ga niet ik zie komen, jou altijd als, ik kom als wel eerste laag, dag van de week. Jaren niet meer kom ik. Zeg, ik zie jou altijd als eerste dag van, uh, van de week. Eerste dag van de week, wat is... Ja. Ach ja, oh ja, Monday Monday That day, Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Just that day. Ba -da, ba -da -da -da. Monday, Monday. Ba -da -da -da. Ja, Gerrie, ik ben wel die... <laughs> wat? <laughs> ah, wat wil je zeggen, Gerry? Nee, laat maar zitten. Nee, laat maar Ga zitten. maar gewoon door. <laughs> ja, nee, nee, nee. Ah, ah, goed. Ja. Jeetje, Mina. Nou, raar. in ieder geval de mams en de papa's. En, ja. Uh, ja, speciaal voor, voor, voor mama van haar, hè. Dus, uh, ja. Z zijn ze allemaal overleden eigenlijk? De mams en de papa's? Leeft er nog iemand De En mama, kijk je ze wel. Leuker? Ja, dat ja, als... weet ik, maar, maar zijn ze allemaal... Goeie. Maak er wel een prijs aan. ja. Luisteraars, kom op. Ja. Ik wil je nou iets uh, gaan vertellen over het, uh, over het scheppingsverhaal. Oh, dat is wel heel interessant. Adam en Eva. Oh, ja. Niet over die slang. Nee? nee Ook de... niet over de appel? Ook niet over de appel, want okay. die slang en die appel... daar hebben we genoeg narigheid van. Nee. Ja, dat is waar. Dat hebben ik mijn lijf <coughs> Nadat Adam en Eva een paar dagen op de aarde waren... zei God tegen Adam... het wordt tijd dat Eva en jij, Adam... Aan het proces gaan beginnen de aarde van meer bewoners te voorzien. Ah. Het voortplantingsproces. Dat was nieuw natuurlijk. Dus Mark, begin nou maar eens uh, met Eva te zoenen. Toen zegt Adam, goed heer, maar wat is zoenen? Ja. Nou zeg God, kom maar even mee. Ik zal het eens dus even demonstreren. Ik geef jou, ik geef jou instructie. En, uh, nou, uh, ik laat jullie een kwartiertje eventjes aan je lot over... en ik kom straks vragen hoe het was. Dus God, die komt op een gegeven moment bij het stel terug... en die zegt... En hoe, nou, zegt Adam, ik vond het eigenlijk wel een aangenaam gevoel. Ja. Nou, uh, luister, uh, uh, Adam, dan gaan we nu naar de volgende stap. Begin nou maar eens met, uh, met, met strelen. Ja. Dan zegt Adam, ja, maar wat is strelen? Nou, zegt God, uh, kom maar mee, dan zal ik het, uh, laat, laat ik het even zien... Dus hij laat ze weer een kwartier, laat hij ze gewoon uh, met elkaar uh, ja, in, de, in de bosjes, in de bosjes, ja, ja, ja. <laughs> strelen. En, zegt God, hoe vond je het nou? Zegt uh, Adam, ik, ik vond het eigenlijk wel, uh, dat je zegt van, uh, ik vond het wel lager, aan, ik vond het wel, het aan, aan, vond het wel ja, lager. Het dan, aan, dan, ja. Ja. Ja. Nou, zegt uh, zeg God, dan wil ik nou dat je er eigenlijk eens werk van gaat maken hè, en dat je nou eens aan de voortplanting uh, gaat uh, beginnen. Nou, dat is goed, dan zegt Adam. Dus die stuift de borstjes weer met Eva. Dan komt hij terug, dan zit hij tegen Goot. Wat is hoofdpijn? En toen was het stil. Dat is het helemaal? Ja, vond je hem spannend? Ik voel, nou, weet je wat het is? Je, je, je werkt naar een... Uh, klimax. climax. Een, een climax? Ja, maar het werd een anticlimax. Ja, nou, maar dat was, dat was vroeger dus al. Hè? De vrouwen dan zijn dat ze dat hoofdpijn het hadden. Ze een hoofdpijn. Zou je misschien Jules de Kotte even in de kaas kunnen zetten? Hé, <laughs> ja. hey, maar leuk verhaal, man. Hoe, uh, ja, Mooi, hè? Hoe, hoe kom ik, je eraan? Ja, ik, ik, nou, dat, dat is gewoon. Uh, dat, dat, dat kan je op internet vinden, dat soort verhalen. Oh, en ik maar denk dat je alles zelf schrijft. Van de dark web, hè? Zat het staat allemaal op de dark web. Zat, Wat is de, de dark, dark de, web? De, de dark web. Dark web. Dat ja, dat is, dark is een donker spinnenweb eigenlijk. Zien, hè? Mag dat mag je niet zien. Hoe vind je het dan? Als je het niet, uh... Nou, dan voelen, hè, natuurlijk. Uh, voelen? Ja. Wat is dat nou weer gek? Het wordt er niet beter. Grote <laughs> Pink Floyd heeft er gewoon een album over gemaakt. De Dark Siders. Oh nee, waarom is de Moon? Was een... <laughs> ik vond het een heel spannend verhaal. Dat was spannend, hè? Maar ik zag je heel helemaal... Dat de een van de zoenen met Adam. dan moet het een enorme ervaring zijn geweest. Voor wie? Omdat ze voor het eerst allemaal. de wisten ja, ze moesten ze allemaal, ze zelf uit, allemaal niet, dat, ze allemaal dat, uitvinden, dat, ja. En dat, dat strelen ook later, hè? Een streeltje. Maar nou, uiteindelijk is het de, bij de schepping... Is eigenlijk ook het fenomeen... Schepping, wat is het de schepping? De schepping? Neem Adem en Eva. De, ja, ja. Het fenomeen ehbo geboren. Hey, Want, omdat hun dus niet wisten hoe ze moesten kussen... Ja. Eva die vergist zich, die beet Adem en zijn lip bloedde naar zijn rund. Ja. En toen werd er een pleister gebracht, EHBO. Dus ja. Ja, dat is toen ook. Ja, dat is waar. Ja. Is dat ja. werkelijk gebeurd? Ja, dat, nee, dat is werkelijk gebeurd. Oh, dat heb en, ik uh, nooit meegekregen op school. Ja, nee, dat maakt. Uh, ik de, heb op de godsdienstschool uh, gezeten. Hoe weet je dat ook weer? Uh, de de godsdienst. De, ja, de, de godsdienst. De Bijbel, de Bij Bijbel school. De Bijbel, cu school met De Bijbel. cursus, ja. ja. heb ja. ik op gezeten. Ja, ja? ben ik afgetrapt. Hebben ze dat niet verteld? Ik Ben er afgetrapt. Ja. Ja. Ze wilden daar geen jongens die op meisjes leken, wilden ze niet uh, nee? te woord staan. Nee, oh, ik was toen een ja. afvalliger. Was, was afvalliger? Okay. Ik, ja, ik was afvallig. Hoezo? Waarom? Ja, omdat ik gewoon... Uh, uh, omdat, je, omdat je Grieks sprak. Omdat maar. ik jongens leuk vind. Ja. Ja. Ik vind jongens gewoon... Ja, nee, dat, dat vinden ze niet leuk. Dat, dat kan vind, niet, dat mag ook niet. Mag dat niet? Nee, dat mag niet. Maar ja, tegenwoordig wel, toch? Ja, nee, nu weer wel. Ik heb nou wat minder moeite ermee, hoor. Ik word nu wat meer geaccepteerd. Geaccepteerd? Ja. Ja, ja, ja. Gelukkig maar ik me Ik hoor daar een beetje van op. Maar gewoon, bijbelstudie. Dat doet mij in één keer weer terugdenken naar toen ik nog jong en onbedorven was. En ja, wat moet ik daar nog zeggen? Dat is wel een tijd geleden dat jij jong en onbedorven was. Ja, ik ben alleen nog jong. Ja, Maar goed. Vertel. Nou, meestal doe ik het met muziek dan. Dan doe ik het maar. De laatste tijd krijg ik elke week een jehova-vrouw aan de deur. Zij heet Trudy, is lang en blond en verspreidt een hemelse geur. Een lichaam fris als Susanna en met de schoonheid van David gebouwd. En daarbij weer een verfijnde stijl Van bewegen, zal meer vertrouwen. En weet je wat ik wel wil? Hey, weet je wat ik wel wil? Stiekem bij Trudy, op Bijbelstudie Een paar uur met haar omgestoord Genieten van Gods woord Toch zeg ik telkens weer ik blijf katholiek tot een volgende keer. Maar weet je wat ik wel wil? Hé, hey, weet je wat ik wel wil? de stiekem bij Trudy, op Bijbelstudie. Een paar uur met haar omgestoord, genieten van Gods woord. Samen lezen in Genesis, hoe de mens de schepping verfraait. Even blozen als Petrus hoort, dat de kraai al driemaal heeft genaaid. Maar ik ben zo stom, dat ik steeds weer zeg, uw praatjes hoef ik niet. Zo blij zij Maria mag alleen maar naar kijken en aankomen niet. Ik zeg telkens weer Ik blijf katholiek Tot een volgende keer Maar weet je wat ik wel wil? Hey, weet je wat ik wel wil? Stiekem bij Trudy, Op Bijbelstudie De wereld is toch al zo kil En dit is wat ik wil Tot zover het nieuws Dan volgt nu een waarschuwing voor de scheepvaart Pas op. Ja, eventjes speciaal voor, voor iedereen die met aandacht heeft geluisterd naar het adem- en evenval. En ja, dat vond ik wel een mooie, mooie reactie erop eigenlijk. Ja, nee, dit, dit, uh, nooit gehoord nog. Nooit, nooit gehoord. Nee, nee. Nee. Ik, ik sta er altijd verbaasd hoe snel jij dan uh, die, die cursussen naar boven haalt. Heb jij een, cur een cursusmapje uh, uh, uh, met allemaal cursusmuziek? Nee, nee, nee. nee je haalt de woorden door elkaar. Het is cursor. Een cursor, dat is dat pijltje wat op je, op je computerscherm. Ja. ja? ja. Uh, ik moet binnenkort een nieuwe hebben, want ik ging net te hard naar rechts toe. Toen brak de punt af. Ah. Oh, ja. Je zit ja, onderin kan op, in het scherm. Ik kan er niet bij zo. Ik kan op de ogenblik thuis kan ik die computer. Waarom niet? Uh, Mijn kat heeft uh, de muis gevangen. Oh ja is weer zo laat. Ja, dat krijg je met katten. Ja, ik ken het. Dat oh, ja. is werkelijk, ja. niet, werkelijk niet te geloven. Ja, goed. Moet, misschien moet je die muis een keepje doen met een, een S-shirt dan. Super muis. Ja. Ja. Hey, zullen we ons bezighouden, willen met uh, het, het weer? Het weer, hè? En we, daar, uh, hebben we hebben we daar nou niet nee. echt een, een dingetje voor, hè? Hey, je even hè? Ik had hem scherp staan, maar hij is nou weer verdwenen. Hè? Dus, ja. dus uh, ik moet hem eventjes weer, weer online zetten... Nou, weet, weet, je, weet je wat, ik kan anders uh, ik kan even een geluidje achter zetten. Maar. Uh, ik loop gewoon even naar het restaurant toe en uh, als jij dan het weer doet. Want die mensen die zitten binnen allemaal te luisteren. Ja, ik, ik, heb, ik heb een aardig muziekje erbij. Nou, ik ben zeer benieuwd. En dan nu een nieuw gedicht van Anoniempje uit Bloemendaal. Hallo Charles. <laughs> ja, luisteraars, we zien dit weekend een mix van zon, bewolking en buien. Het is uh, relatief... Fris voor de tijd van het jaar. Maar dat hebben we allemaal al gemerkt toen we naar buiten kwamen. Maar laat je hierdoor niet misleiden. Want de zonkracht is heel hoog. Namelijk vijf uh, tot zes. Nou, dan moet je dat... goed insmeren. Ja, dan. heel is goed insmeren. In kilometers of... Vijf, ja. zes kilometer per uur. Ja, de zon. Ja. <lacht> Vrijdag is het overwegend bewolkt, Met hier en daar een bui. En in de middag... Ja, dan kan de zon doorbreken. Nou, dat is hartstikke mooi. Afgewisseld met enkele buien. En onweer kan er zelfs ook. Oh. Uh, onweer, ja. Maar dan liever dat hij niet doorbreekt, hoor. Nee, nee maar. laat hij maar wegblijven. Ja, we. ja. De buien die houden tot de avond aan. En de wind draait naar het noordwesten... en blijft matig aan de kust af en toe uh, krachtig. Dan heb ik het over windkracht 5 of 6. Het wordt minstens uh, 9 graden bij een matige wind... die aan de kust vrij krachtig kan zijn... Met een windkracht tot vijf of zes. Nou, best een aardig briesje. Is, ja. ja. Wel lekker om te surfen Mensen misschien. Ik spreek wel van een stijve bries. Een stijve, een stijve, stijve ja. bries, ja. Ja, ik wil daar bijna wat op zeggen, maar laat ik dat nee, maar even. Nee, doe, doe dat maar niet. Gerry, hoor jij wel wat voor muziek erachter staat? Ik zou even... eigenlijk moeten laten. Dit is, dit is ik zal even de koptelefoon. Hoofdtelefoon. Ik... Zaterdagochtend, luisteraars, begint met bewolking in het zuiden. En in het midden en het oosten. Van het land komen er enkele buien voor. Vanuit het noorden klaart het steeds meer op en breekt geleidelijk de zon door. In het zuiden van het land blijft het daarentegen mogelijk tot de avond grotendeels bewolkt. De maximale temperatuur varieert van 16 graden in de kustgebieden tot plaats voor 22 graden in de Rente. In Twente. Twente en in de achterhoek. Kijk, ja yeah, zeker. En daar gaan we. We gaan naar zondag. Zondag belooft een overwegend droge dag te worden. Dat is mooi Gerrie, voor de verre zondag. Een droge dag met ja. uh, afwisseling van zon en wolken. De noordenwind houdt aan. Uh, dat, dat zorgt al uh, voor, ja, een beetje koele temperaturen, maar dat uh, mag de pet niet drukken. Uh, varieert van 16 graden tot 20 graden is het nog best aangenaam. Uh, ja. Maar die 20 graden, dat is dan in het zuidoosten, dus dat is niet hier. Niet hier dus, zo, nee. Okay. nee. Ja. Uh, even kijken waar ik gebleven ben. Ja, uh, Laat je niet misleiden. Het is, wel, uh, het is wel fris voor de tijd van het jaar, dus voor begin juni. Waarbij normaal gelegen de temperatuur tussen de 18 en 21 graden zouden moeten liggen. Uh, laat je niet misleiden nogmaals, want de zonkracht is sterk uh, tussen de 5 en uh, ongeveer 6 uh, in het zuiden. Maandag. De wind blijft voornamelijk uit noordelijke tot noordwestelijke richting waaien. En hoewel de temperatuur in het binnenland af en toe uh, lokaal 20 of 21 graden kunnen bereiken, blijven ze op de meeste plaatsen tussen 16 en 20 graden. Ze weten niet echt wat ze willen, hè? Nee, nee, nee, nee heel uh, wisselvallig. Ja. Ja. Het weerbeeld uh, toont een mix van zon, wolken en af en toe uh, zien we een lichte bui. Willem is af en toe in een rotbui. Oh, nee meneer Kwalem. Dat oh, ja. geen Willem maar niks Nee, het is dus een mis, misverstand. Dat uh, had geschrapt moeten worden. Ja, ik zie het al. T-Pack van tafel 3. Die lied. De zonkracht wordt mogelijk nog sterker dan op zondag. In het zuiden van Nederland kan het oplopen tot zonkracht 7. Vergeet dus niet in te smeren. Vergeet niet in te smeren, nee, echt, heel goed. Ja, Ik smeer me op met uh, 50 in. Met 50? Met 50? Ja? Ik, met 25, maar dat doe ik wel twee keer. Nee, maar 50 is echt. Dan ben je echt goed beschermd. 50. is toch? Ja, echt waar. Ja. Ik heb me één keer, keer met een warme ja. dag ingesmeerd hier op het strand. En de mensen die langs me heen liepen, die lachten allemaal naar me. Dat oh, ik zo lief. En? heb toevallig had ik het staan staan dacht ja, ik al ja ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. ja. maar ja Hello. dit was het weer no, yeah, ja no, yeah. ja ja ja ja dat vind ik heel mooi, dat ik ja Mooi, hè? En, ja. en dit was de gitaar van John Lennon. Allemaal. Ik vond het een Hier... heel mooie achtergrond. Mooi, hè? Uh, die, die, ja. De 12-snare gitaar van John Lennon heeft hij gebruikt bij Help. Help, ja. Dat ja. wordt uh, het ook best wel. Ja, Help! Ja, en, en, <laughs> ja, en, en, ja, en ik heb ook uh, op die veiling heb ik ook Help geroepen. Want ja. ik ja. 2 miljoen afdippen. Wat een geld, hè? 2 Cheuken. miljoen voor Vol die gitaar. gitaar. Ja. ja. Oké. Okay. Maar als, dit was, dit was ja, ik als die mannen dat oppassen. Maar dit was echt gebeurd? Dit is echt gebeurd, ja. ja. Dit was ook uh, groot in groot de deals miljoen. van de week. Dat 2 miljoen is geboden op. Uh, en wie heeft dat gekocht daar? Weet je dat? Een Amerikaan? Dat die, die werd er niet meer aan. Nou, wat ik wel weet. is dat ze toen uh, wel uh, te, uh, hebben gezegd. dat uh, de koper, of koopster in dit geval. dat bleek zijn vrouw te zijn. Want toen zei oh no. Oh ja, ja. Nee, oh no oh, nee no, oh no. oh no, oh no, ja, oh no. Ja. Yeah, Joko ono, is oh dat no. niet die... Is dat niet die... Een beetje, beetje Indische... Uh, Japan, je... nee, Japan, Japan. Japanse? Vrouwen. Die leeft ook um, nog, hè? Die leeft nog, ja. ja. Oh, die, die, die, nou, nou, ik geloof dat... Sharon, Ch had je niet ook nog een, een mopje van... Iets met een Japanner erin? Ja, dat heb ik ook nog. Uh, ja, maar, ja. ja nou, ik, ga, ik ga straks ook vertel, oh, dat dus ga vertellen. Okay. Ja. ja, je dus, moet dus, niet gelijk al je... Kruidverschieten. Al mijn kruid... Mijn kruidverschieten. Kruid, soort... wordt een hele vreemde uitzending. Stoffenkruis, kruidverschieten, <laughs> kruisverschieten, pepernoten... Kruisbestuiving. <laughs> Dit zijn nog maar enkele woorden die... Het is allemaal niet te geloven vanmorgen, luisteraars. Nou, ik... Nou, we, kijken, we, gaan, we kijken naar de klok van 11 uur alweer, so Nou. Dus dat lijkt me heel leuk, Willem... als jij nou nog eens een lekker stukje muziek voor me opzoekt. Ik word er, er helemaal... Gezien. Ik word er helemaal sensueel Toch, van. Ik word er echt seksueel Toch. van. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper...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 Robinson. Ja, je hoort er veel te weinig van. En wij vonden het net zo jammer om ja. met z'n drietjes dat die man niet meer leeft. Ja, ja, Prachtig. En jij merkt het singen, he? terecht op, Willem, dat uh, ze hebben nog een, een, een nummer met een hele groep muzikanten opgenomen. Ja. Uh -uh. Uh, waarvan er nog maar uh, een paar Sorry. in leven zijn. Een een in leven. zijn. Ja. Alleen Bob Dylan en Jeff Lynn. Jeff, Jeff Lynn. Lynn is van Elo, de Electric Light Orchestra. Ja. En uh, George Harrison die zat erbij. Tom Petty zat erbij. En Roy Orbison zat erbij de travelling Wilburys. Maar heb, heb je, ik weet niet of je, dat hoeven nu niet, want we hebben er geen tijd meer voor. Maar heb je voor, twee, voor het laatste uur nog, heb je dat nu? <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Ja. Nou, dat heeft hij heeft het. Hij heeft altijd. Heeft het, ja, nou, morgen nou, is het klappen. Hè? Ja, ja, ja, ja, Stop, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, goed, we hebben nog uh, 18 seconden. Oké, okay, in volle duur draaien we Handle with Care. Want het... Leuk. Muggen. Ja, ik weet niet wat gebeurt. Ja. Muggen. Ja, het is de tijd hè, muggen. Luisteraars, geniet van het nieuws. Ik hoop dat het allemaal goed nieuws is vandaag. En uh, geniet van het zonnetje. En we komen zo nog aan vol uur bij u Van ZFM. ZFM. Hij loopt er gewoon door hè. <laughs> en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.